Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Er zijn opnieuw rellen uitgebroken in Ferguson, een voorstad van de Amerikaanse stad St. Louis. In Ferguson werd vorig weekend een zwarte jongen doodgeschoten door een politieagent. De sfeer is grimmig, er wordt gegooid met stenen en Molotovcocktails. De politie zet traangas in. De afgelopen dagen is het regelmatig onrustig in Ferguson vanwege de dood van de jongen. Volgens de politiechef duurt het nog weken voordat het onderzoek naar zijn dood is afgerond. Israël heeft vannacht een militaire actie uitgevoerd boven Gaza. Volgens het leger is dat gedaan als vergelding voor een aantal raketbeschietingen uit het gebied. Hamas zegt dat zijn leden geen raketten hebben afgevuurd. Gisteravond liep het bestand af dat zondagavond inging. Volgens Palestijnse en Egyptische onderhandelaars is het staakt het vuren met vijf dagen verlengd. Israël heeft dat nog niet bevestigd. Volgens Hamas heeft Israël met de militaire actie het nieuwe bestand geschonden. Noord-Korea heeft een rakettest uitgevoerd vlak voor de aankomst van Paus Franciscus in buurland Zuid-Korea. Het land schoot drie korte afstandsraketten in zee. De aankomst van de Paus werd niet verstoord door de test. Hij brengt een vijfdaags bezoek aan Zuid-Korea. De Paus verklaart onder meer zaterdag 124 Koreanen uit de 18e en de 19e eeuw zalig. De ombudsman van de gemeente Rotterdam is heel ontevreden over het tempo waarmee aanvragen voor de bijstand worden behandeld. Volgens ombudsman Zwaneveld komen veel Rotterdammers in ernstige financiële problemen doordat ze geen uitkering of een voorschot voor een uitkering krijgen. Eind maart luidde Zwaneveld al de noodklok, maar er is weinig veranderd, zegt ze. Het weer, de komende uren trekken enkele buien vanuit zee het land binnen. Het is zo'n 12 graden. Overdag vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen neemt de kans op onweer toe en wordt het rond de 21 graden. Ook in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb geen zin fermer mijn gueule si sluiten. Als het donker wordt, wil ik mijn stem kloppen. Ik wil mijn stem kloppen. la wil die des autres, même en peinture. Je suis pas là, voor les sourires d'après midi Les rentrées vous manquaient Et le temps qui se Entre tes et les vieux qui espèrent Et ces flash qui aveulent à la télé chaque jour Samener jour et qu'on coule dans son lit en la plan, on de d'amour elle est We qu'on zijn devant sa glace en distance mes tes gueules mais je suis pas dégueulasse. Doucement les rêves J'ai pas envie rentrer tout seul ici ce soir j'ai pas envie rentrer chez nous ce soir J'ai pas envie fermer ma gueule Si ce soir ce soir j'ai Girl, I clean, love it so much. Oh, man.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 E poi, e poi, che idea, G idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea. G -idea. Lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i cinque litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, racciappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea?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 We'll be right